Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is welkoop voordeel. Alle Joekenueba en Iams Hond en Kat. 3 kilo 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl Welkoop weet wat te doen. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza was Here. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op elizawashare.nl. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus.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 Gekend risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen. Twee minuten over zes. Goedenavond. Het Q-music-news krijg je van Frans van der Beek. Goedenavond.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 En tot zover het ANP-nieuws. Dankjewel Frans, dankjewel. voor een keer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen eh, langer dan een kwartier krijg je op de A2 tussen Maars en Oude Rijn. Tussen Maars en de Leidse Rijntunnel, dat is de hoofdrijbaan. Dat komt daar door een gladde weg. Vertraging 20 minuten. Op de A2 tussen Den Bosch en Maars tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht-Papendorp 22. En op de A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en Oude Rijn is ook de hoofdrijbaan. Vertraging is daar 18 minuten. Flitsers niet gezien. Joey van der Velden. Met zometeen de artiest die een vrachtwagen kocht, maar geen rijbewijs had. En dat was trouwens echt een heel goed idee. Eerst je boezie. Music. My baby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 is coming Jack en Alloway Black. Eerst een van de slimste vrouwen van Engeland. Ja, we spoelen de tijd even zes jaar terug. Als beginnend artiest moet je natuurlijk inventief zijn om je muziek aan de man te brengen. En als er dan ook nog een lockdown is, nou, dan kom je er natuurlijk helemaal niet tussen. Toch had Olivia Dean een super slim en leuk plan. Ik had deze idee dat ik echt muziek spelen. En ik was denkend over een manier dat ik dat terug kan brengen in mensen's leven. Ja, dat is toch geinig. Ze kocht een hele grote gele vrachtwagen met klapdeuren. De zijkant was dan een podium. En daar kon ze dan overal mee naartoe rijden om gewoon showtjes te spelen. Dat onder de titel From Me To You Tour. Ja, dat is helemaal briljant. Want je kan gewoon overal kan je hem openklappen en spelen. Eén maar. En ze kocht dus een grote gele vrachtwagen, maar had geen rijbewijs. Ja. Ik moest altijd iemand mee om te sturen. kleine geitje Maar wat een waanzinnige stem. So easy back cute. Ik ben de twist, de one that makes you stop. De icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart. And we could find you some space. Mm. Extra sentimental kind of chemistry Some people make it hard, but me that isn't the case Over uh, drie minuten mag je je aanmelden voor een nieuwe ronde van verder Hoge Zwaar. Een spelletje waar je eigenlijk alles alleen maar kan schatten. Tenzij je het weet natuurlijk. Uh, want wat is verder van Amsterdam? Ameland of Terschelling? Dat is zo meteen de vraag. Uh, wel grappig, uh, de volgende track die is dus ontstaan door een artikeltje op een website. En dat artikel ging over uh, de hoofdpersoon zelf. Ja, je weet immers uh, nooit waar je, je inspiratie van, uh, vandaan haalt. Alicia Kies is al een stukje te lezen. En de journalist in kwestie die schreef over haar... Alicia Keys is a girl on fire. En ze las dat en ze dacht, hè, zo gaat het over mij. En wat een ongelooflijk goede zin. Dat, uh, dat dacht ze ook. Uh, na maanden zat het nog steeds in haar hoofd, dat uh, zinnetje. En ze wist gewoon, op een dag schrijf ik hier echt een knettergoed liedje over. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. She knows she can find a way. is back to girl on fire. Zometeen even iets uh, totaal anders. David, Getta, daddy En gum, gum. hoger, zwaarder. En ik ga zometeen een spelletje spelen met iemand die echt een heel goed gevoel heeft voor wat verder, hoger of zwaarder is. Want ja, wat is zwaarder? Een hotelkluis of een magnetron? Ik ga zometeen om drie vragen stellen. Wat is verder weg, wat is hoger en wat is zwaarder? En voor die laatste gebruik ik dan een weegschaal. Als je ze zo meteen alle drie goed hebt beantwoord... dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Nou, heel simpel, kan je een beetje goed inschatten. Dan is dit je moment om de Q-Music app uit je binnenzak te pakken. En geef antwoord op de eerste vraag. Wellicht ga ik je dan zo meteen bellen. Wat is hemelsbreed verder van Amsterdam? Dus wat is hemelsbreed verder van Amsterdam? Is dat Ameland of Terschelling?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 Joey van der Velde met Miley Cyrus and End of the World now David Guetta Gun gun gun You've always been with you We will fly Impossible to contain Like a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 End of the world. Ik heb echt de hele middag heb ik zitten zoeken, maar ik heb dus de allereerste minuut gevonden van een heel bekend duo. Ik ga ik zo meteen aan je laten horen en ook Camilla Cabello. Samen met Ed Sheer, dan ga ik draaien. hoger, bam, bam, bam. zwaarder. Eerst ben ik een rondje verder hoger, zwaarder. En dat doe ik met Jessica, en die is vandaag niet buiten geweest. Jessica, welkom in de show. Meisje, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Helemaal niet buiten geweest vandaag. Nee, nee, alleen een paar gedaan. Oh, maar waarom ben je dan niet buiten geweest, Jessica? Het is prachtig buiten. Ja, het, het is heel mooi buiten, dat klopt. Maar uh, ja, ik heb niet zo veel met de sneeuw. Het geeft alleen maar problemen op de weg met de auto. Ja, Als je is... eroverheen moet lopen, is het prima. Ja. Maar met de auto geeft het best wel veel probleempjes. Ja, het is, met de auto is het natuurlijk uh, gewoon uitkijken uh, geblazen. Want ik ben ook echt een Zeker. paar keer weggeglibberd. En uh, al wandelend uh, is, het natuurlijk, ja, is het wel prachtig, maar dat heb je ook niet gedaan. Um, alleen uh, alleen de supermarkt en dan doen naar de auto. Ja, ik bedacht me opeens uh, toen ik hier uh, naartoe ging. Uh, alle inbrekers die hebben natuurlijk noodgedrongen, noodgedrongen vrij vannacht. Ja, ja die, gaan, die glijden die glijen andersom eruit. Ja, maar goed, als ze hebben ingebroken, zie je ook niet welke kansen, maar zie je ook welke naartoe zijn gegaan. Dus je hebt ja. ze zo te pakken, precies. Nou, goed. Eh, die uh, zeggen genoeg. Juist, uh, Jessica ook nog de eerste keer op de radio. Ja. Ja, stuur je een appje, krijg je opeens Joy van der Veld aan de telefoon. <laughs> Ja, heel bizar. Ja. Um, nou, welkom bij Verder Hoge Zwaarder. Je krijgt uh, drie stellingen. Uh, die moet je alle drie goed hebben. Bij de laatste stelling nemen we de proef op de som. Even nog voor de zekerheid, niet omdat ik iemand ben natuurlijk, Jessica, maar meer gewoon. Het, zo kan het gaan. Ja, zeker. Juist, precies. Oké. Okay, nou, uh, we gaan beginnen bij de eerste stelling. Uh, die heb je net al beantwoord via de Q Music app. Uh, wat is hemelsbreed verder van Amsterdam? Is dat Ameland of Terschelling? Uh, Ameland. We, weet jij dit of is het een gokje? Dat is, uh, TV-tas heb ik uitgeprobeerd. En als je TV-tas doet, dan heb je Tessel, Vlieland, Terschelling, Ameland. Dus ja, dan is keuze uh, logisch. Ja, TV-tas is het ouderwetse voefje natuurlijk wat je op school geleerd krijgt. Ja. Oké, okay, ja, Ameland is inderdaad helemaal goed. Eerste punt is binnen. Uh, we spelen trouwens voor een prijspakket, had ik dat al gezegd. Ja. Uh, wat is hoger, een gemiddelde volwassen mannelijke doberman... of een gemiddelde volwassen mannelijke sint Bernard? Een gemiddelde mannelijke sint Bernard. Hoger, hè? Zeker weten? Hmm. Oké, okay, een doberman, een doberman. Nee, Ik zou bij het andere antwoord blijven als ik jou was. Wel Sint-Bernard? Ja, dat zou ik doen. Een gemiddelde volwassen mannelijke doberman is 70 centimeter... en een gemiddelde uh, mannelijke Sint-Bernard is 80 centimeter. Oh, ja, oh, Sorry, ik bracht je aan het twijfelen, Jessica. Ik was wel de bedoeling, maar ook weer niet. Oké, okay, laatste vraag, die moet je goed hebben. Wat is zwaarder? 500 vellen A4-papier of 2 liter pakken melk? Daar ga je. 500 vellen A4-papier. Wat is zwaarder? 500 vellen A4-papier of 2 liter pakken melk? Uh, 2 liter pakken melk zijn hoe zwaar, denk jij? 2 liter. Ja, 2 kilo. Inderdaad, 2 liter is 2 kilo. 500 vellen A4-papier. Yeah. 2,5 kilo gefeliciteerd. Yes, yeah. super! <laughs> uh, jij krijgt van mij het Cumulus prijzenpakket. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel, superleuk. Die ga ik zo snel mogelijk naar je toe sturen. En dan heb ik eigenlijk nog maar één vraag aan je. Ik heb, um, ik heb uh, vorige week de kerstboom hier in de studio van Q omgegooid. En omdat ik de deur opentrok, viel opeens de kerstboom om. Nou ga ik zo meteen op zoek naar Q-luisteraars die ook uh, onhandig zijn. Die ook iets hebben omgegooid, uh, kapot laten vallen of wat dan ook. Ben jij nog recent uh, oenig uh, geweest? Ja, ik heb toevallig net een uh, Lego set in elkaar gezet. Van Lego uh, Doma, 101 Domaatiërs. En de tv die is net uh, uit mijn handen gevallen, dus hier is stuk gevallen. Oh. Nou dan uh, grote kans dat ik jou zo meteen ook nog spreek.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 We yeah. are yeah.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 Latest dictionary of today's zoo. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed.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 Ik, wat ik helemaal niet wist. Maar ik las dit echt net voordat mijn show begon. Zij zijn dus ooit begonnen met het plaatsen van filmpjes van één minuut. Dat deden ze op Facebook. Covers van bekende liedjes. En daar dan een coupletje en een refreintje van. En ik dacht opeens zou ik de allereerste minuut van Suzanne Freek nog kunnen vinden. Nou, ik net zitten scrollen op Facebook. Heel, heel veel, heel veel zit te scrollen. Maar ik heb hem. 11 oktober 2014. Ze zingen Mr. Props and Nothing Really Matters. How is kenbaar Susanne Freek. En van de eerste minuut naar heel veel minuten in het Gelredoom dit jaar. Ze staan er maar liefst tien keer in mei. En dan zingen ze natuurlijk ook dit liedje. Dit is de nieuwste. Dit is niemand bij Q-Music. En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet.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 Hey En niemand. Ja, er is een hele grote kans dat de bomen nog uh, staan. Of misschien heb je hem wel vandaag uh, opgeruimd. Uh, er is ook een hele grote kans dat als je hem hebt opgeruimd... dat je opgelucht adem haalt en denkt... Hé, hé, we hebben weer plek in de woonkamer. Nou, ik ben vooral heel erg blij dat hij niet meer kan vallen... Ik gooide dus vorige week de deur van de studio hier bij Q open. En toen stootte ik de kerstboom om. Wil je de beelden zien? Dan zou je even naar mijn instaan moeten gaan. Uh, nou, ik heb het wel geweten dat ik die boom heb omgegooid. Veel reacties. Ah, Slimpie, oen. Hoe kan je dat nou voor elkaar krijgen? Kijk dan ook uit. Um, toen dacht ik, na al die reacties, ja, ik kan toch niet de enige zijn die iets onhandigs doet. Ik kan toch niet de enige onhandige man van 38 zijn? Dus dat brengt mij bij het volgende. Vanavond ga ik in 33 minuten... ga ik weer op zoek naar drie Q-luisteraars... die hetzelfde doen. Of vinden, of hebben meegemaakt. Of nou ja, wat dan ook. Nou, je voelt hem al aankomen. Vanavond zoek ik Q-luisteraars... die iets hebben laten vallen. Ja, iets laten vallen. Ben je nou een van de drie vanavond... dan mag je me een berichtje sturen in de Q-music-app. Of je belt 09099 -596.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 Nu bij Spar, een combi-deal. Een beleg broodje en drankje naar keuze voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Kadeautjes kijken! tracteuren. Er zijn honderdduizenden kinderen in Nederland... die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat thuis geen geld voor is. PostNL helpt stichtingjarige Job om zoveel mogelijk kinderen... verjaardagsgeluk te bezorgen. Help ook mee. Doneer een cadeau en verstuur hem gratis. Kijk op postnl.nl slash verjaardagsgeluk.